12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Mulders. Hockey, zwemmen en tegen 1 en nog de dames 8 bij het roeien. Ik ben even mijn sandwich naar binnen aan het werken. <coughs> en de wateroverlast in Sleenaken. Toch eten, hè? Ja. Nu de headlines, uh, de, de, de hoofdpunten uit het nieuws met Raymond Seré. In het Zuid-Limburgse dorp Sleenaken zijn rond middernacht... twee hotels onder water gelopen... door plotseling opkomend hoogwater van het riviertje de Gulp. Ook zijn zo'n 15 tot 20 auto's een eind door het water meegesleurd. Door hevige regenval in België steeg het water in de Gulp gisteravond razendsnel. Daardoor kwamen de Dorpstraat en de Waterstraat deels blank te staan. Een medewerker van een van de getroffen hotels... vertelde dat de benedenverdieping blank stond. Het riviertje ligt op slechts 20 meter afstand van het getroffen hotel... Gasten waarschuwden gisteravond dat het waterpeil razendsnel steeg. Vijf minuten later kwam het water naar binnen. De SP stijgt in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij komt deze week uit op 34 kamerzetels... en krijgt er kiezers bij uit alle partijen. Vorige week stond de SP in de peiling op 32 zetels. Bijna een derde van de kiezers die bij de vorige verkiezing op de PvdA stemden... en een kwart van de GroenLinks-kiezers geven volgens de Hond aan...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 De 18-jarige Barentse werd 20 20ste. Ze zwom bijna een halve seconde boven haar persoonlijk record. Van Rauwendaal verraste vorig jaar op de WK... met een bronzen medaille op de 200 meter rugslag. Bij de mannen is Sebastian Verschuren... door naar de halve finale van de 200 meter vrije slag. Dion Dresens werd in de series uitgeschakeld.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 is bij het zwemmen en de hockeydames die uh, hockeyen tegen België... het staat nog altijd 0-0. Ron Vergouwen neemt zo meteen de tweets door. En Colette van Hune met kaplazen aan door de rommel... die is achtergebleven na de wateroverlast in Sleenaken. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Maar eerst het zwemmen. Bob die kijkt naar Monique Nijhuis. Nou ja, Die is net klaar hè, met 100 meter schoolslag. Ja, die is uh, klaar. Dat is inderdaad het goede woord. Want ze is ook uitgeschakeld. En het was een zeer teleurstellend optreden van uh, Monique Nijhuis. Die zich veel had voorgenomen op haar eerste Olympische Spelen. Ze had er zo naar uitgekeken. Wilde hier in de 1-0-6 gaan zwemmen. Maar kwam uit zojuist op een tijd van 1 0 31. Dat is een tijd die uh, een seconde boven haar uh, Nederlands record ligt. En dat is uh, niet goed genoeg sowieso en zeker niet goed genoeg in dit veld. Een uh, teleurstellend optreden van Nijhuis die wel vaker problemen heeft om in de ochtend hard te zwemmen en dat was vandaag niet anders en dan uh, ben je dus gezien op de Olympische Spelen de twintigste tijd en uh, zij, uh, ja wat kan ze hier verder nog? Er komt nog een wisselslag estafette bij de vrouwen daar zal ze nog uh, op actief zijn want een andere schoolslag er is hier niet namens Nederland. Maar het ging natuurlijk vooral om die individuele afstand en daar heeft ze het dus absoluut niet kunnen waarmaken. Heel verrassend trouwens, uh, was dat uh, een 15-jarige zwemster uit Litouwen de snelste tijd heeft geklokt van allemaal in die series. Ruta Meilu Taiten, ja. 1,0556. Ja, wie kent er niet? Hè? Ik zeg, heel onbekend, nooit van gehoord, maar uh, wel de snelste tijd. Nog voor Rebecca Sony, de gedoodverfde kampioene, In ieder geval vier jaar geleden kampioen en ook nu de grote favoriet, maar die. Uh, Klokte 75 En dat waren de enige twee onder de 1,06. En uh, nou ja, ja, vanavond gaat dat verder in de halve finales natuurlijk. Nog even over Femke Heemskerk. Want daar begonnen jullie over. Daar straks ja. het bericht. Klopt inderdaad dat zij heeft afgezegd voor de 200 meter vrije slag. Dus hoe durf je één moment ons te twijfelen? Niet, wat nou, wij zeggen? Het klopt altijd. Ik, ik wil het toch eerst even zelf horen. Maar ik heb even wat rondgebeld. En het klopt inderdaad. Uh, het is allemaal niet zo spannend overigens. Ze wil zich gewoon concentreren op de 100 meter vrije slag. Die ze ook nog gaat zwemmen. Heemskerk is niet in vorm. Heeft eigenlijk het hele jaar al... Uh... Problemen om goede races te zwemmen, ook om haar slag te vinden zoals dat heeft. Dat is een techniek kwestie en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want zonder een goede techniek kun je nooit goede tijden zwemmen. Dus uh, ja, dat zijn allemaal niet zulke prettige berichten. Maar uh, we zullen hopen voor Heemskerk mm. dat ze in ieder geval... op die 100 meter vrij individueel nog wat leuks kan laten zien. Maar op die estafette vond ik het gisteren ook niet helemaal meevallen. Dus uh, ik heb er mijn twijfels over eerlijk gezegd. Nederland tegen België, hockey, spannend... Uh, ja, spannend wanneer het uh, doelpunt van Nederland zal vallen. Het is nog steeds 0-0. Nog 13 minuten te spelen in de eerste helft. En wie daarop gegokt zou hebben. 13 minuten te spelen, eerste helft nog 0-0. Nou, uh, die had het gewonnen hoor. Want iedereen had gedacht dat Nederland na een kwartiertje al een nulletje of 2-3 voor zou staan. Tegen die zwakke Belgische ploeg. Maar die zijn hun eerste Olympische Spelen. Ze debuteren hier. Hebben het uh, kwalificatietoernooi in eigen land uh, gewonnen. Van Ierland met 4-1. Ze staan 16e op de wereldranglijst. En ze staan hier tussen verdedigen als. Leeuwen met Nederland nu de tweede strafcorner van de wedstrijd. Twaalf minuten voor rust. Maartje Pauwme staat daar natuurlijk voor klaar. Het afwachten wat er gaat gebeuren. Naomi van schuift de bal aan en dan komt die strafcorner erin gegroot... door de goede, Eva de Goede, weer gestopt door de Belgische kiepster... die al aardig wat reddingen heeft verricht. En daar komt de bal op de voet van een van de Nederlandse aanvallers En ook deze tweede strafcorner levert geen doelpunt op nog 12 minuten te gaan. In de eerste helft Nederland tegen het op papier zwart geachte België nog steeds 0-0. Hevige regen in België veroorzaakte vannacht grote overlast in Zuid-Limburg. U zult het ongetwijfeld gehoord hebben. Vooral het dorpje Sleenaken werd getroffen. Het riviertje De Gulp kon al het water niet aan. Verslaggever Colette van Nuenen is in Sleenaken. We hoorden je vorige uur al eventjes. Toen was je in een hotel waar heel veel waterschade was. Waar ben je nu? Op het bruggetje boven uh, De Gulp. Waar uh, de laatste auto nu weggetakeld wordt. Er zijn inmiddels echt een hele hoop toeristen die hier in de buurt toch al op vakantie waren. Want het is echt een vakantiegebied hoor. Die eventjes komen kijken. Dit is trouwens ook een belangrijk punt in de Amstel Gold Race voor uh, de wielerliefhebbers. Uh, uh, we staan hier aan de voet van de Loorberg. Nou ja, schijnt een heel, heel zwaar klimmetje te nou, zijn. Of? Ik uh, ben er eerlijk gezegd zelf niet zo... Oh, jij kent hem. <laughs> nou, precies. En uh, de burgemeester is hier ook, Bas van der Tillaar. Die uh, was een weekendje weg in België. En u zat precies in die enorme bui die deze wateroverlast heeft veroorzaakt. Ja, ik ben geen meteoroloog, maar we hebben er wel een stevig, uh, een stevig stuk van mee uh, gekregen. Het heeft daar gigantisch hard geregend. Ook uh, als ik daar mensen uit de streek uh, uh, sprak vanochtend... die zeiden ook van, nou ja, dat hebben we zelden zo meegemaakt. En dat heeft dus uiteindelijk ook die enorme wateroverlast hier in, in Nederland over de grens veroorzaakt. Ja, want binnen een half uur steeg het water in de gulp, dus anderhalve meter. Ja, daar kun je niet voor zijn natuurlijk. Nee, dan, dan doen de elementen hun ding. Dat is niet te voorzien. Uh, en dan uh, zie je dat waar, het, waar normaal 300 liter per minuut door, door de gulp stroomt, dat ineens naar 11.000 liter gaat. En dat zijn uh, immense hoeveelheden met alle ellende uh, die, daar, die daarbij hoort. Ja. Ja, want ik hoorde ook wel mensen die zeiden, ja, het, is ook, het wordt niet echt lekker onderhouden, die, uh, dat riviertje. Er staan heel veel wilgen die enorm uh, uitgedijd zijn, die eigenlijk gesnoeid hadden moeten worden. Er is een heel klein bruggetje waar het water maar door een smal pijpje doorheen uh, gaat... Ziet u daar iets in, in die kritiek, dat, dat de afvoer van het water vanuit de gulp niet goed zou zijn? Nou, op dit moment kan ik daar helemaal niets van zeggen. Um, op dit moment is het belangrijkste om te zorgen dat uh, de ondernemers weer vooruit kunnen die getroffen zijn. Dat de rommel wordt opgeruimd. Nou, dat horen we ook op de achtergrond. Dat is vol aan de gang. En we zullen de komende dagen zeker uh, nog eens even kijken uh, um, wat er, uh, uh, hoe de staat van onderhoud was en of daar uh, oorzaken zitten. Aan de andere kant zeggen we het er ook meteen bij... Het was ook echt wel een uitzonderlijk grote regenbui en uitzonderlijk veel water en dat moeten we ook beseffen. Ja, en het probleem is natuurlijk ook, dan is het een natuurramp en dan betaalt de verzekering niks uit. Dat is waar die restauranteigenaren mee zitten. Wat ons nu bekend is en het gaat om twee hotels waarvan de benedenverdieping blank staat, dus ook de keuken en alle apparatuur. Ja. En één restaurant en een paar uh, uh, kamers in een, uh, of een paar appartementen in een appartementencomplex waar u zojuist geweest bent en nog meer? Nee, dat is wel het belangrijkste. Twee hotels, restaurant, appartementencomplexen in de buurt en ook uh, stroomafwaarts uh, richting Beutenhaken zijn uh, een aantal particulieren die, uh, die wat schade hebben opgelopen. Maar de grootste ellende zit wel hier uh, in Swenaar. Ja. Welke ellende hoort u? Ja, klinkt een beetje, een beetje lullig, maar uh, wat, wat, u heeft natuurlijk veel mensen gesproken, wat vertelt u? Nou, we, hebben, we hebben er net even middenin gestaan ook, uh, even met een aantal ondernemers uh, uh, gekeken. Er is natuurlijk toch, toch veel water binnengekomen, modder is, is meegekomen, we zitten midden in het toeristenseizoen, ja. uh, Dus mensen willen vol, vol kunnen draaien en, dat, uh, en er is gewoon heel veel schade. Mensen zijn aangeslagen, hebben de hele nacht gewerkt om te proberen de schade te, te beperken of weer het ergste, het ergste op te ruimen. Uh, nee, er zijn een paar bedrijven die toch echt fors, uh, fors weer aan de bak zullen moeten om, uh, om dit weer te herstellen. Ja. Nou, ik zei het al, de laatste auto wordt ongeveer nu weggetakeld. Sommige mensen hebben hun auto nog net kunnen redden. Ook de schaapjes, waar vanmorgen nog sprake van was, zijn net op tijd op het drogen hier. Colette van Nuenen, vanuit Sledaken. Bob, die kijkt naar Bastiaan Leijzen, 100 meter rugslagseries van Inder mannen. Ja, inderdaad. De uh, eerste 50 meter hebben we gehad voor Leijzen. Hij ligt op dit moment op de... Zesde plaats na 50 meter. En dan nu die tweede baan waarin hij dus wat moet opschuiven. Maar hij heeft het lastig. Bastiaan Leijsen, pupil van Jaco Verharen. Veel progressie geboekt de laatste tijd sinds hij daar traint. Maar nu uh, moet hij toch op die laatste meters wel wat naar voren komen. Anders uh, ligt hij eruit na de series. Uh, Leijsen uh, gaat het niet redden ten opzichte van Tomen en Meef. De Amerikaan en de Duitsers tikken als eerste en tweede aan. De Rus in baan 2, Moros... Morozov die eindigt als derde. En Leijsen wordt dan uiteindelijk nog vijfde in een tijd van 54-88, nee 86. En dat is ruim boven zijn persoonlijk record, want dat is 53-86. En daarmee blijft Leijsen dus ver verwijderd van zijn toptijd. En is het de vraag of dit wel voldoende zal zijn om de halve finale te halen. Hij staat op dit moment tiende, maar er komen nog twee series. En dan uh, zie ik het zomer in voor Bastiaan Leijssen. Dan denk ik dat hij uh, met deze tijd het niet gaat redden. En dan uh, is de Nederlandse hoop wat dat betreft gevestigd op Nick Driebergen... die zometeen gaat zwemmen in de laatste heat. Het gaat niet zo lekker, hè, Bob? Nee, nee, nee. alleen uh, Sebastiaan Verschuren door voorlopig. Dus, uh, nou ja, we hopen op Driebergen dan zometeen. Een bijzondere combinatie van een tijdje geleden... de Pet Shop Boys met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Fantastisch. Van Nieuws en Sport, de Radio 1 Sportzomer. Dus met what have I done to deserve this? En niet alleen Dusty Springfield, maar ze is niet meer. M mijn lieve lievelingsartiesten, we gaan naar Bob. Uh, Nick Driebergen, 100 meter rugslag. Ja, hopelijk doet hij het beter dan Bastiaan Leijsen zometeen. Hij staat daar al klaar uh, op de kant. Nick Driebergen. En dan uh, zometeen dus die race. Uh, de meest ervaren man van de Nederlandse ploeg, zijn tweede Olympische Spelen. En een goal bij het hockey, Gerard. Ja, zeker. Eindelijk, eindelijk is het dan uh, zover. Een uh, paas vanuit het uh, midden op Kim Lammers. En die zet de stik er tegenaan. Een hoog vliegt de bal in het doel uh, van de Belgische kiepster. 1-0 voor Nederland. Eindelijk, eindelijk, eindelijk zou je kunnen zeggen. Terwijl Nederland volledig in uh, balbezit is geweest die hele eerste helft. Maar er maar niet doorheen kon komen. Is het dat verrassende moment. In één keer die opening die werd gezien op Kim Lammers. En dan het doelpunt. Nederland staat op 1-0 tegen België bij het Vrouw Nog 2,5 minuten spelen. Bob, Nick Driebergen wil ook aandacht. Ja, want hij is gestart in zijn race voor 100 meter rugslag. Voor je het weet is het weer voorbij natuurlijk. Driebergen op weg naar het keerpunt van de 50 meter. Wat is daar zijn tijd? Hij zit niet bij de beste drie in ieder geval, Nick Driebergen. Derde, 26-0-0, de opening. Dat is wel uh, behoorlijk hard. Dan moet hij uh, nu zorgen dat hij ook die tweede baan uh, hard terugkomt. Dat uh, ziet er toch behoorlijk goed uit wat Driebergen doet. Aan de leiding ligt Matt Grevers moet ik zeggen. Want hij is een Amerikaan, maar met Nederlandse ouders. En wat doet Driebergen? Die gaat denk ik op een derde, vierde plaats uh, aantikken in deze race. En de vraag is in welke tijd hij dat doet... Hij doet dat in ieder geval als vierde Driebergen in 53-62. En dat is een hele behoorlijke tijd voor in de ochtend. Dat is in ieder geval sneller dan vorig jaar over het wereldkampioenschap in Shanghai. Hij had zich voorgenomen Driebergen om hier 53-5 te gaan zwemmen. En met 53-62 in de ochtend dan zit je daar toch al aardig bij in de buurt. Driebergen noteert de zesde tijd in totaal en is dus door naar de halve finale. Bastiaan uitgeschakeld, maar drie bergen in de goede tijd dus verder. Geert de Groot ziet vandaag zijn 9896 e <laughs> hockeywedstrijd. Nederland-België. Ja, ja, en dan een Nederland-België zeg. Wat een verrassing voor mij. Wat een, wat een geschenk om die te <lacht> hebben, die eerste wedstrijd. Jazeker. Nog 46 seconden. Het is 1-0 voor Nederland uh, in die wedstrijd tegen België. We hebben er heel lang op moeten wachten hoor, op dat toepunt van Nederland. De Belgen zijn één of twee keer in de Nederlandse cirkel geweest. Hebben zelfs nog wel een kansje gekregen. Maar dat leverde niks op. En Nederland dan eindelijk die kans op Kim Lammers. En zij heeft weinig ruimte nodig. Ze heeft weinig tijd nodig om te zien... dat ze als ze, die bal tegen die, uh, als ze de stik tegen die bal aanzet en de paas verlengt, dan vliegt hij er gewoon in... en dan staat Nederland op weg naar de rust, op een 1-0-voorsprong. Dat hadden we natuurlijk allemaal verwacht. We hadden verwacht dat het meer zou zijn... maar het ziet er toch naar uit dat het wegvallen van Willemijn Bos... achter in de defensie van Nederland... die is geblesseerd geraakt de afgelopen week in de oefenwedstrijd... tegen de Verenigde Staten... dat dat wegvallen van de laatste verdedigster... meer effect heeft op het team dan je in eerste instantie zou denken. De vervanging was in eerste instantie... Uh, uh, Palmer die... Uh, de als het laatste verdedigster moest gaan spelen. Maar dat ging niet al te goed. En in de slotfase van de tweede helft. ging Pauwen weer naar het middenveld verhuizen. En moest Sophie Polkamp achterin de verdediging dicht houden. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Want de Belgen hebben niet gescoord. Maar aanvallend is dit Nederlandse team. achtergebleven bij de verwachtingen. En staat het bij de rust maar 1-0 voor. dankzij de treffer van uh, Kim Lammers. Radio 1: Sportzomer tweet. Ron Vergouwen heeft vandaag weer het internet uitgelezen. Kom ja, op, Ron. Jazeker, ja, zeker, ja. ja. Eerst even een korte terugblik op, uh, op de dag van gisteren. Heel Nederland die had de hashtag Golden Girls uh, uh, onze zwemmers gegeven. Tot pijnlijke duimen aan toe hebben we ze zitten aanmoedigen. Van Lars Boom tot Robbie van Persie. Van Annemarie Thomas tot de broertjes de boer. Maar het mocht niet baten. Het werd hashtag Silver Girls. Nou, uh, sommigen waren daar wat zurig over. Een uh, Berry Powell die tweet... Had die eerste dame haar anker soms uit? Ook commentator Jeroen Guter, medeverantwoordelijk voor de bijnaam Golden Girls, die krijgt er van langs. Mark Lobbezo, die schrijft, Jeroen Guter mag nooit meer een bijnaam bedenken. Maar de meesten zijn gelukkig wat opgewekter. Historicus Jurrit van der Voren, die tweet dat we nu al succesvoller zijn dan tijdens de Spelen in Londen in 1908. Want toen won in Nederland namelijk maar één medaille, een bronzen. En tennisser Raymond Sluiter die vat de mening van de meeste Nederlanders... heel mooi samen, namelijk respect voor onze meiden. Bij de 400 meter wisselslag ging de meeste aandacht naar Michael Phelps... die vierde werd, waar veel mensen zich toch over achter de oren hebben gekrapt. Zo tweet ene Fanny Beukers. Phelps wordt vierde en krijgt alle aandacht. En Ryan Lochte, die is kampioen en die krijgt geen enkele aandacht. Why? Nou, dat klopt ook weer niet. Ryan Lochte, die krijgt juist behoorlijk wat aandacht. Vooral van twitterende pubermeisjes. Uh, Amanda Vriens, die verwoordt het misschien nog wel het beste. Ze zegt, oh my god, Ryan Lochte, you're making me wet. Ja, misschien stond ze gewoon te dicht bij het zwembad. <treek> um, inmiddels is op, uh, op TV nu deel drie van de Sportszomertalkshow-strijd losgebarsten tussen RTL en de NOS. RTL die scoorde een punt met VI Oranje. En de NOS die nam daarna revanche met Mart en zijn avondetappe. Nou, uh, bij de Olympische Spelen trok hashtag de Mart. Zo wordt hij op Twitter genoemd, in elk geval gisteren. Wederom aan het langste eind, zowel in kijkcijfers als reacties op Twitter... met als geheime wapen de sprankelende Ada Kok. Ja, en het klikte behoorlijk tussen Mart en Ada. Een fragmentje van gisteren uit London Late Night. Maar wat leuk leg je dat uit als een schoolmeisje, ja, toch? Ja, ja. Oh, maar toen was ik al een liefertje, hoor. Ja, toch wel, ja. Soms kan je het nog schieten. Ja, sportsportjournalist Renate Verhoofdstad, die twitterde... Wat een heerlijk stijl, die Marten Aad. Leuk ook die stiekeme aanrakingen. Hashtag woep, woep En ook het programma voor Mart, London Today... met Henry Schut en Inge de Bruin, die kreeg toppie kritieken. Bijvoorbeeld oud-tennisser John van Lottem. Die schrijft, vooral Inge is heel goed in deze deskundige rol. Prima keuze. Dan de dag van vandaag. Uh, Renomi uh, Kromowi-Jojo was uh, al vroeg wakker vandaag, om zes uur. Maar ondanks dat, uh, dat ze gisteren slechts zilver haalde, is haar goede humeur nog uh, niet verloren. Ze tweet net ontbeten met de meiden. We worden echt aangekeken alsof ons het meest dierbare van ons is heen gegaan. Niet doen, hashtag blij met zilver. En maatje Inge Dekker die kan ook weer lachen. Ze schrijft... Met allem, ben al een beetje blijer met zilver. Bedankt voor alle support. Nou, tot slot nog even de populaire rubriek ditjes en datjes. Judoka uh, Marhinde Verkerk, die is nu eindelijk ook op weg naar Londen. Ze tweeten zojuist, Londen, here I come, ik ben er klaar voor. Vanaf nu zal alleen wel iemand anders voor mij moeten gaan tweeten. Nou, wij van de Tweets redactie zeggen, nee, nee, Marhinde, gewoon zelf blijven twitteren. En als je altijd al op Twitter een gesprek hebt willen hebben met voetballer Wesley Snijder, dan is vandaag je kans, want hij replaait zo'n beetje iedereen die hem aanspreekt. Iemand vroeg bijvoorbeeld... Wesley, ik heb een weddenschap lopen dat voor een tientje je beantwoord geeft. En iemand anders zegt... Wesley, als je nu eens tegen me tweet, dan spring ik het zwembad in. Nou, Snydertje doet het allemaal heel braaf. Dus ik zou zeggen, naast het aanmoedigen van de Olympiërs vandaag... ook even een vraag stellen aan Wesley via... snijder 101010 tot zo voor de tweets, rond half vijf ben ik er weer. Rond vergouwen, dankjewel. En deze is lekker en nice fout, maar zo lekker om mij te blarren. Let don't impress me much. You drive me up the wall You're making regular, original I know it all i love you think you're special i love you, think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much Don't em Brad Pitt Don't impress me Niet over Jack van Gelder, that don't impress me much. Toch Jack? Nou. Nou. <laughs> is <je laughs> hij een fout nummer, zegt hij. Uh... nummer, hè? Ja, maar wel lekker. Uit we kwamen er wel helemaal los van. Ik zat te hipsen. Waar gaan we heen? Remo Serré. In een treintunnel in Rotterdam overschi is voor de tweede keer in vier dagen tijd een sneltrein gestrand. Een Vira die op weg was van Rotterdam naar Amsterdam kwam in de tunnel door technische problemen tot stilstand. In de trein zaten 53 passagiers, moesten in de tunnel overstappen op een andere VIRA die in allerijl daar naartoe was gestuurd. Na ruim een uur konden ze hun weg richting Amsterdam vervolgen. Afgelopen woensdag zaten 300 reizigers vast in dezelfde tunnel en ook toen ging het om een VIRA-trein. De SP wint meer zetels in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij komt deze week uit op 34 en krijgt er kiezers bij uit alle partijen. Vorige week stond de SP op 32 in de peiling. Bijna een derde van de PvdA en een kwart van de GroenLinks-kiezers... geven volgens de peiling van de hond aan SP te stemmen op 12 september. En ook kiezers van PVV, CDA en VVD zeggen voor de Socialistische Partij te gaan. De rest van de partijen blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van vorige week. Alleen de PvdA verliest een zetel en gaat volgens de hond naar 17. En de opstandelingen in Syrië zeggen dat ze geen kans hebben... tegen de troepen van president Assad als ze geen wapens krijgen uit het buitenland. Het leger van Assad voert zware aanvallen uit op Aleppo. En het Syrische verzet wil antitankwapens en luchtdoelgeschut uit het buitenland. Verschillende topdiplomaten zijn zeer bezorgd over de toestand in Aleppo... en waarschuwen voor een bloedbad. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bij voetballer met Maduro is een aangeboren hartafwerking geconstateerd. Dat heeft zijn Spaanse club Sevilla vandaag bekendgemaakt. Jack van Gelder, die alles weet van de ins en outs in de voetballerij. Wat weet jij meer? Um, dat er een uitgebreide controle heeft plaatsgevonden. Een, een controle die uh, meer uitgebreid is dan uh, normaal gesproken tot nu toe bij hem uh, is geweest. Uh, en dat komt omdat Sevilla... Um, een hele strenge keuringsprocedure heeft uh, ten aanzien van hart. Uh, Antonio Puerta is overleden ja. op 22 jaar leeftijd in veld, 2007. Ja. ja, op Dat veld werd hij om wel een, een, een, Ja, precies. En, um, daar is men ontzettend van geschrokken en heeft dus uh, andere zaken gedaan die dan normaal gesproken bij een, een hartcontrole plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een hartritmometer en, en onder fysieke omstandigheden uh, je, je lichaam testen. Daar is uitgekomen dat er een adertje bij Maduro niet goed zit, maar dat is genetisch. Dat is ook al van zijn geboorte, dat is niet iets wat gekomen is. Daar heeft hij geen enkel nadelig gevolg van, maar het hoort niet zo te zijn. En nu heeft men contact opgenomen met een Amerikaanse specialist en een Italiaanse specialist voor een second and third opinion om te kijken uh, of men iets aan dat aardetje gaat doen... of dat men het gewoon laat zitten en dat het niet gevaarlijk is. Maar op dit moment durft dus niets of niemand verantwoordelijkheid te nemen... voor datgene wat hij heeft. Ja. Nogmaals, hij kan daar gewoon normaal mee werken. Wat hij op dit moment overigens niet mag. Uh, hij mag niet trainen, hij mag uh, geen fysieke arbeid... Dat uh, heeft Sevilla verrichten. bepaald. Dat heeft Sevilla bepaald in afwachting van datgene wat er uh, uiteindelijk uit die testen gaat komen. Maar het kan nog wel een tijdje duren dus. Dat kan een tijdje duren, alhoewel uh, de eerste gegevens zijn opgestuurd... naar de specialisten in Amerika en Italië... En die gaan daar nu ook mee aan de gang. En uh, men verwacht dat binnen een paar dagen daar uitsluitsel over is. En dan kan men kijken wat de volgende stappen zijn. Hij is er uh, zelf uh, uh, natuurlijk van geschrokken. Uh, aan de andere kant is hij er niet van geschrokken van het feit dat het niet ernstig... Hij heeft nooit iets gemerkt. Hij heeft nooit iets gemerkt. Nee. Is, is er in zijn een familie ooit iets gebeurd? Wat nee, dat betreft? Nee, nee, niet dat ik weet althans. Nee. Uh, maar uh, ja, het is natuurlijk vreemd. Hij is 27 jaar, heeft altijd uh, volledig top kunnen sporten. En opeens word je geconfronteerd met iets. Uh, maar ja, dat, uh, ik heb het zelf ook meegemaakt. Uh, ik ben bij pre geweest uh, um, um, um, om mijn lichaam te laten testen. En dan komen er komen dan ook kleine dingetjes uit die niet van problematische aard zijn. Vertel, Jack. Ja, nee, nee nee, maar nee, nee, maar zo, zo, zo heeft iedereen, als jij, als jij morgen met je auto uh, die het hartstikke goed doet, naar de garage gaat, is er altijd wel iets. Ja. Nou, dat blijkt dus bij hem in dit geval ook zo. Te zijn. Dus jij ziet het niet zo ernstig in eigenlijk? Ik zie het op dit moment nog niet zo ernstig in. Het enige is, als er iets is wat er niet hoort te zitten, uh, zou het best zo kunnen zijn dat de verzekering hem uiteindelijk niet meer dekt. En uh, dat Seville dan het risico niet durft te nemen. Dus dat zijn nu de, de ja. zaken die de komende weken. En is dat dan telen? specifiek voor Sevilla, ja, omdat ze het al een keer hebben meegemaakt en toen... Uh, liep het verkeerd af? Of bij ja, andere is... clubs even streng? Nee, daar is men waakzamer. En, en misschien dat het een goede les is... en dat men dat nu ook over gaat nemen bij andere clubs. Ja. Van, kijk nog iets verder dan de gewone zaken. En kijk ook uh, ja, dat er misschien bepaalde dingen kunnen zijn. Nogmaals, het hoeft niet te zeggen dat het gevaarlijk is. Dat het levensbedreigend is, zeker niet. Check van Gelder tot over 27 minuten. Nederland, België, Gerard grote Magere tussenstand nog, Gerard. Ja, ik had het er voor de rust al even over in de slotfase. Dat ik, ik denk dat het wegvallen van de Willemijn Bos, de verdedigste, waar Nederland al de laatste twee, drie jaar de patronen mee oefent, dat dat wegvallen toch meer effect heeft op de ploeg dan iedereen in eerste instantie denkt. Het Nederlands team is sterk, is in de breedte sterk. En dan denkt iedereen wel van, nou, die vervangen we. Dan gaan we achterin spelen. En dat hebben ze geprobeerd in de eerste helft met Maartje Pouwen. Maar als die achterin gaat staan, als laatste verdedigste, en zo begint ze nu ook de tweede helft, dan mis je op het middenveld veel power, dan mis je aanvallende kracht. En dat was met name in die eerste 20, 25 minuten van de eerste helft duidelijk, dat Nederland gewoon geen vuist kon maken aanvallend. Wel een paar kansjes kreeg en wat mogelijkheden. Een strafcorner op de lat en een strafcorner net naast. Maar toch aanvallend was dit Nederlands team niet overtuigend genoeg. Er werd uh, dat ook individueel slordig gespeeld. De Pasens kwamen vaak niet aan. Dus het viel allemaal een beetje tegen. Zenuwen zou je kunnen zeggen op zo'n eerste wedstrijd... van een Olympisch kampioenschap. Maar als je hier naartoe gekomen bent... en dat is de Nederlandse ploeg om goud te gaan winnen, dat denkt iedereen dan althans. En die krijgen dan ook dat stempel op, de Golden Girls. We hebben ze net even aan het, uh, aan het beeld gezien uh, bij de zwemsters. Dan, uh, ja, dan word je nerveus, dan moet je presteren, dan zit er druk. En als er dan wat tegenvalt, en dat was het wegvallen van Willemijn Bos... Wel wat met name de aanvallende impulsen van haar... door een hele lange, zuivere paas... kan ze vanuit de defensie van Nederland de voorwaartse... meteen een, een linie overslaan aan het werk zetten. Als dat wegvalt, dan, dan zie je dat er toch enige onzekerheid in die ploeg is. En ik denk dat dat het een beetje is waarom het in die eerste helft tegen België... af en toe heel, heel erg moeizaam ging. Ja, en België is niet sterk genoeg om daarvan te profiteren. Maar je houdt dan natuurlijk, als het zo blijft je hart vast... de komende dagen, als er sterkere tegenstanders gaan opdekenen die wel weten wat het is om doelpunten te maken, die wel weten wat het is om zwakke plekken in de Nederlandse defensie af te straffen. En zo'n zwakke plek zou je misschien die Sophie Polkamp, die ook achterin uh, stond in het centrum, misschien kunnen noemen. Hè? Vooral omdat ze nogal blessuregevoelig is en ook met een grote bandage loopt over het dijbeen, omdat ze pas herstellende is van een, uh, van een blessure. Nou, dat is een beetje het beeld wat ik uh, heb overgehouden aan de eerste helft van Nederland tegen België. We gaan die wedstrijd wel winnen hoor, de Nederlandse vrouwen. Daar uh, twijfel ik niet aan. Daar twijfelt niemand eigenlijk aan. Nog een half minuut te spelen. Nederland leidt met 1-0. En België houdt zich bezig met verdedigen. Moet telkens achter Nederland aanlopen. En dan raak je ook vermoeid. Dus ik verwacht in de slotfase nog wel wat doelpunten van deze oranje vrouwen. saint is een uh, havenplaatsje natuurlijk aan de Côte d'Azur. Mondais. Maar het is ook een, uh, een groep. Miss, Miss Molly en me brengen ze. Hallo, Miss Molly. Hey, it's me.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 Geert, Groot wat is er gebeurd? Ja, yeah, doelpunt voor Nederland. Uh, aanval, Ellen Hoog, die zet de bal uh, kort in de cirkel uh, voor op Kim Lammers. En die doet hem in het uh, doel van uh, België. En dat betekent dat uh, Nederland uh, gewoon voor staat, uh, ruim voor staat. Uh, inmiddels de voorsprong heeft verdubbeld. 2-0 is het. Kim Lammers scoorde voorzet van Ellen Hoog. Ze in haar bikini, sat in the sun, champagne at a bar.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 It's wonderful to be allé allé Yeah, the air was soft and the stars were shining bright. She stroked my arm and said, I really have to go. By the way, my name's Brigitte Bardot. Saint-Tropain. Hey. Ooh <laughs> la, la la la la There they say. Ooh la la, ooh <laughs> la la. Hey, it was such a lovely day. It's wonderful to be allé. Hey, Miss Molly en me, die we zongen samen Saint-Tropez, het is een nummer. <laughs> en het is hier, het wordt donkerder en donkerder. Het past er niet echt, het gaat echt heel hard hagelen zo meteen, schijnt het. We gaan naar Roemenië. De Roemenen kunnen, als ze dat willen, vandaag hun president wegsturen. Het roemeense parlement besloot drie weken geleden om president Bachescu te schorsen. En in een referendum wordt nu aan de bevolking gevraagd of die schorsing kan worden omgezet in afzetting. Roemenië-kenner, schrijver en vertaler van de Roemeense literatuur Jan Willem Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mogelijk dus wordt hij vandaag afgezet als er hoog genoeg opkomst is. Hoe, hoe denken de Roemenen over die Bachescu? Nou, Zijn populariteit is de afgelopen jaren bijzonder ingezakt. Hij uh, is in zijn tweede termijn bezig en zijn termijn loopt tot 2014. Maar de opiniepeilingen geven aan dat nog maar 30 of 35 procent van de bevolking nu echt achter hem staat. Hoe komt dat? Om een heleboel redenen. Hij heeft uh, uh, de corruptie uh, getolereerd de afgelopen jaren. Hoewel hij zelf niet zo vreselijk corrupt lijkt te zijn. Hij heeft zijn disco-chick van een dochter in het Europese parlement gemanoeuvreerd. Een disco-chick? Ja, hij heeft een, een dochter die een, een feestbeest was. En uh, <tie> die heeft hij uh, geholpen om lid te worden van het Europese parlement. Waar ze niet echt veel goeds doet. En uh, oh, nee. de vorige regering van premier Bok was een uh, regering... ...gevormd door mensen die tot dezelfde partij behoren als waar Basescu uit voortkomt. En uh, er wordt heel erg gezien dat hij de kwade genius was... ...achter alle impopulaire maatregelen die de regering van Bok heeft genomen. Hm. Zoals de verlaging van de lonen en de uitkering met 25 procent onder hm. druk van de crisis. Genoeg redenen dus om hem weg te stemmen. Um, als ik een Roemeen was, gaat het ook lukken, denk je? Um, ik denk wel dat verreweg de meeste mensen die gaan stemmen, hem zullen wegstemmen. Maar ik denk uh, dat het erom zal spannen of inderdaad de vereiste 50% plus 1 opkomst zal worden gehaald. Ik heb gezien dat er om 10 uur 9% van de mensen heeft uh, gestemd en dat was. Uh, ongeveer hetzelfde rond dat tijdstip bij de plaatselijke verkiezingen eerder uh, dit jaar. En toen kwam hij uit op een totale opkomst van 59 procent. We zullen zien. Maar ik neem aan dat uh, de oppositie wel hard campagne voert om te gaan stemmen. Er is heel hard campagne gevoerd uh, op de, om, om te gaan stemmen. Er is uh, erg veel aandacht aan de, besteed aan dit referendum. Uh, speciaal zijn de openingstijden van de stemlokalen verlengd van 7 uur s ochtend tot, 3, uh, tot de 11 uur s avonds. Uh, er zijn mobiele stemlokalen ingericht, zodat mensen ook op het strand kunnen stemmen enzovoort. Er is er erg veel uh, aan gelegen om in ieder geval de mensen maar naar de stembus te krijgen. Dat zouden wij ook moeten doen op het strand stemmen. Hoewel, 12 september, dat is misschien niet <laughs> nodig. Um, wat vindt er Europa daar eigenlijk van, van, van hoe dit allemaal gaat? Ja, Europa is niet zo uh, gelukkig met wat er gebeurd is sinds deze nieuwe regering aan de macht is gekomen. Omdat die toch wel tot het randje van uh, wat democratisch gezien tolerant, uh, tolereerbaar is uh, zijn gegaan om uh, Bessesko weg te werken. Uh, de bevoegdheden van het constitutionele hof zijn uh, aangepast, uh, de ombudsman is vervangen, een hele serie van maatregelen eigenlijk om het terrein te effenen zodat ze Bessesko maar konden wegstemmen en ja, die is toch echt verkozen door het volk ook en zit er nog tot 2014, maar deze nieuwe regering heeft besloten dat ze onmogelijk met hem kunnen samenwerken dus dat het een absolute prioriteit moet zijn dat de president uh, weg wordt gestemd. Nou, Ik persoonlijk ben van mening dat aan Basescu wel het nodige te verwijten valt... Ja. ...maar dat het niet de grootste prioriteit is van Roemenië op dit moment... ...om die president weg te werken. Ze hadden beter kunnen proberen een beetje, een beetje te polderen... ...een beetje die politieke haat en nijden ja. uit, eruit te halen... ...want die zitten er toch wel heel erg in in Roemenië. Maar goed, de, uh, het is er wel het referendum vanavond... ...als het goed is al de uitslag? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat vrij snel na het sluiten van de stembus duidelijk zal worden... ...of die 50% opkomst is gehaald. Ja. En daar, eigenlijk daar gaat het om. Het is een uh, zelf het op Geroepen tot een boycott van de verkiezingen. En hij zegt, ja. uh, we moeten ze niet de gelegenheid te geven deze staatsgreep te plegen. Nou, dat is misschien een beetje geassageerd, maar zijn positie is duidelijk. Ja, en de bevolking mag dan niet zo blij zijn met die disco-check. Uh, zijn dochter, maar Felix uh, is wel een behoorlijk Ja, ik heb even een, foto, haar, een foto, ik. foto van haar opgezocht. Uh, ze is nog heel jong ook, zo te ja, zien. Ze is heel erg jong, ja. Nee, ze heeft vele talenten. Dat maar is nou niet het, niet het eerste wat ik En best ver... lekker het Europees parlement ben ik bang. Nee, het is wel een mooie dame, dat hebben we wel. <laughs> Goed, dankjewel. We gaan zien hoe het gaat aflopen. Ja. Jan Willem Bos. Oké, okay, Het Radio 1, kortje overzicht. Femke Heemskerk heeft zich afgemeld voor de 200 meter vrije slag. In overleg met de medische staf is besloten dat ze zich volledig richt op de 100 meter vrije en de 4x100 meter wisselslag. In het ochtendprogramma kwamen ook nog de nodige Nederlanders in het water. Bob van der Tak. Ja, het was overal een teleurstellende ochtend hier in het uh, Aquatic Center van Londen. Zes uh, Nederlanders in actie en maar twee zijn er door naar de halve finale. Eén van hen, Nick Driebergen, op de 100 meter een rugslag. Hij zwom zijn beste tijd ooit in textiel. 53-62, een overtuigend optreden van Driebergen. De zesde tijd overal en hem zien we terug vanmiddag in de halve finale. Dat geldt niet voor Bastiaan Leijsen. die tegenviel met 54-88. Een seconde ruimte. Boven zijn persoonlijk record en lijsten ligt er daarmee uit. En dan weten we dus ook al dat Nick Driebergen op de 4x100 meter wisselslag estafette later in het zwemtoernooi de rugslag voor zijn rekening zal nemen. Dat is nu duidelijk. Verder Sebastiaan Verschuren gezien op de 200 meter vrije slag. Hij uh, ging door als elfde. In een tijd van 1.47, 31 dat moet harder vandaag in de halve finale. Dion Dreesens redden het niet, de jonge Limburger. Maar voor hem was het vooral warmdraaien voor de wisselslag wisselslagestafette waar hij reserve is. Ook nog twee vrouwen gezien, Monique Nijhuis op de 100 meter schoolslag. En Sjerm van Rauwendaal op de 100 meter rugslag. Maar zij gingen er allebei uit. En dus is de balans vanochtend 2 uit 6 en dat valt niet mee. De is dus zijn bezig met de wedstrijd tegen België, tweede helft, Geert ja, hier dreigen ook elf Nederlandse vrouwen in het water te komen, in het water te vallen. Want het begint hier langzamerhand geweldig te stortregenen. Grote zwarte wolk die jullie in Noord-Londen ook al hebben gesignaleerd. Die hangt nu boven het Olympic Park, boven het hockeystadion. En het is een tijdelijk stadion, geen overkapping. Wij zitten hier met alle verslaggevers, persmensen en, het, en de toeschouwers natuurlijk ook. Gewoon zo direct in het water en niemand heeft daarop gerekend. Er is een plasticje wat ik over de apparatuur kan schuiven. Daar kan Misschien straks zelf mijn mond en, en mijn microfoon ook onderzetten. Maar dan zie ik niet zoveel meer van die hockeywedstrijd. Die hockeywedstrijd die tot nu toe gewoon doorgaat. Er zijn wel wat donderklappen geweest. Maar de bliksem is nog niet gesignaleerd. Nog 19,5 minuten spelen. En Nederland leidt nog steeds tegen België met 2-0. Bij het roeien moeten de lichte vrouwen twee via de herkansingen proberen de halve finale te halen. Mike Het en Rianne Sigmund werden vierde in hun serie. Gio Lippens die kijkt natuurlijk naar het wielrennen op de weg. En in dit geval is het de vrouwenwegrace Gio. De kansen van Marianne Voster wordt natuurlijk buitengewoon over gespeculeerd. En zou ze het nu een keer redden bij de Olympische Spelen? Ja, het is uh, na al die tweede plaatsen op wereldkampioenschappen. Ze is natuurlijk al een keer wereldkampioen geweest hè, in haar debuutjaar Zeker. in Salzburg in Oostenrijk. Maar ja, sinds die tijd is iedere keer geklopt uh, in de finale van wereldkampioenschappen van grote toernooien. F uh, vier jaar geleden in Peking viel het gewoon tegen. Uh, een tegenvallende prestatie in de wegreis, tegenvallend in de tijdrit. En nu moet het dan gaan gebeuren met Marianne Vos. Trouwens onder dezelfde omstandigheden waar Gerard het net over had, want die bui die hij inderdaad net op zijn hoofd kreeg, die hebben wij inmiddels al gehad hier. En ook wij zitten onder plastic, echt onder paraplu's verscholen... te kijken naar een schermpje en te kijken naar de weg. Een heel klein streepje van de weg kunnen we daar zien. En daar moeten die dames zich dan gaan opstellen voor onze neuzen eigenlijk. Ik zie inderdaad de Nederlandse vrouwen wel er helemaal vooraan staan bij de startstreep. Dus die plek hebben ze in ieder geval goed verzekerd. Maar het zal moeilijk worden voor Marianne Vos. Want de Italianen natuurlijk met de tweevoudig wereldkamp... Giorgia Bronzini. Die zijn toch ook wel groot favoriet als het aankomt op een massasprint. En er zijn nogal wat ploegen die gebaat zijn bij een massasprint. Duitsland is uh, zo'n ploeg. Dan uh, Italië natuurlijk, Engeland. Uh, de Australiërs vinden het ook niet erg. Want die hebben in Hosking hebben ze een uh, sprintster die een beetje lijkt op de Australische mannen. kamikaze-piloot gaat overal dwars doorheen. En die houdt, proberen dus alles samen te houden. Terwijl het voor Vos misschien wel beter is om uh, te proberen de zaak uit elkaar te trekken. De vrouwen maar twee keer over boxhill, Waar de mannen er gisteren negen keer over. Heen en dat maakt het ook allemaal wat lastiger om uiteindelijk weg te komen daar uit het vrouwenpeloton. Een klein peloton trouwens, 66 vrouwen aan de start. Dat maakt het allemaal misschien wel weer wat overzichtelijker, maar we zullen het allemaal moeten gaan zien. En natuurlijk is Marianne Vos niet de enige hè, voor Nederland die mm -hmm. mogelijk kansen heeft op goud. Annemiek van Vleuten, veelvoudig winnaar van wereldbekerwedstrijden, toch een beetje ja, de superknecht van Marianne Vos. Maar ze zou het zelf ook kunnen afmaken als het erop aankomt. Dus wat dat betreft uh, wordt het in elk geval spannend bij die vrouwenrace nu maar hopen dat het snel droog wordt. En wat te zeggen over Luus Gunnewijk en Ellen van Dijk? Goeie helpers. Um, Gunnewijk is echt zo'n type die, die het heerlijk vindt om tegen de wind in te beulen. Nou, veel wind staat er niet. Behalve zo net bij die onweersbui die we over ons heen kregen. Toen begonnen het ineens aan alle kanten te waaien. Maar uh, zij is echt zo'n uh, zo tempo Ja, en Ellen van Dijk natuurlijk. De Nederlandse kampioen tijdrijden uh, afgelopen juni in de Emmen. IJzersterk, een uh, grote sterke vrouw. Die zal heel veel werk moeten verzetten voor Marianne Vos met name. Maar Van Dijk zal ook denken aan de tijdrit hè, komende woensdag. Want daar moet zij het doen. Dat is haar kunstje. En, uh, maar ze zal zich hier niet wegstoppen in ieder geval. Maar kijk, Marianne Vos is nu een van de grote favorieten. Zeg maar de grote favorieten. Een soort Cavendish. En je weet wat er met Cavendish gebeurd is. Ja, die hebben ze gisteren kapot gereden. nou is het wel zo... dat Marianne Vos uh, gelukkig voor haar meer wielerkwaliteiten heeft of andere wielerkwaliteiten dan Kevinis. Kevinis kan vooral verschrikkelijk goed sprinten. Dat is alles. Marianne Vos kan eigenlijk van alles. Ja, echt, echt, dat kan ze heel goed. Ze kan goed sprinten, ze kan goed bergop rijden, uh, ze kan goed alleen rijden. Het maakt allemaal niet uit. Uh, eigenlijk is zij de meest allround wielrenster die er maar rondrijdt in het uh, peloton. Maar dat kan dus meteen ook een nadeel zijn natuurlijk als iedereen op jou gaat letten. En ik denk dat als Marianne Vos inderdaad even uit het zadel komt, dat uh, er een hoop vrouwen in haar wiel gaan zitten. In de hoop dat ze mee kunnen sluipen. En dan uiteindelijk Vos op de sprint kloppen. Steven die sprak zo even nog met Marianne Vos. Ja, daar sta je dan voor, uh, voor Buckingham Palace. Um, ben je daar nog mee bezig of ben je vooral met die Olympische wegwedstrijd bezig? Ja, nee. Buckingham Palace uh, is natuurlijk geweldig. Maar daar ben ik inderdaad nu helemaal niet mee bezig. We hebben we vorig jaar tijd gehad om hier een beetje de toeristen uit te hangen. En nu uh, ja, gaat het om, om de sport en om de prestatie. Onweer. En dan klappen onweer, ja. dat is lekker. Dat kun je, dat kun je wel gebruiken vandaag. Ja, nou, weer uh, liever niet natuurlijk, want dan, uh, dan wordt het een beetje gevaarlijk, maar uh, regen en wind, dat uh, mag voor mij wel. Ja, omdat die koers moet wat jou betreft hard worden? Ja, ja en het weer uh, inderdaad lijkt wel mee te gaan werken. En ook wel uh, het parcours, uh, de, de, de kleinte van het peloton. Ja. Dat zorgt er wel voor dat het een zware koers wordt, denk ik. Aan de andere kant dat boksgeel, ja, jullie gaan er maar twee keer over, stel dat iets, iets doen. Ja, ligt eraan hoe hard hij er tegenaan rijdt natuurlijk, en dat is aan ons... Uh, Kijk, als we de kans hebben, dan gaan wij zelf gewoon uh, de koers hard maken. En dan, uh, dan moet iedereen uh, aan de bak. En wat is de sleutel naar jouw succes vandaag? Nou, gewoon uh, inderdaad, gewoon de harde koers. Ja, gewoon uh, vol invliegen, niet te veel twijfelen en, en ervoor gaan. Ja. Ben, je, ben, je, ben je zelfverzekerd? Uh, heb je zoiets van we gaan het tegenaan? Ja. Of heb je ook zoiets van ja? Uh, ik ben de afgelopen jaren wel altijd de beste wielrenster van het vrouwenpeloton geweest, maar het ging ook vaak net niet goed. Ja, maar ik heb ook wel veel wel gewonnen, dus uh, dat neem ik maar mee. En, uh, nee, ik voel me erg goed, uh, um, sterk en ja, het, uh, er zijn geen garanties, maar uh, ik zie het wel zitten. Misschien met een goede donderklap hier straks als jullie terug zijn aan de finish. Ja, inderdaad. Steven Dahlen bouwt een gesprek met Marianne Vos. Gio, hoe laat wordt er uh, geschoten? Uh, over een uh, minuutje of uh, tien. Uh, negen minuten zelfs. Want uh, de klok uh, die loopt langzamerhand verder. Ik zie nu trouwens dat het 11:52 uur 52 is. Engelse tijd. Dus uh, ja, over, over acht minuten dan gaan ze echt van start. En gisteren gingen ze ook echt uh, klokslag uh, tien uur. Want toen gingen de mannen twee uur eerder van start. Er werd zelfs afgeteld de laatste tien seconden door het uh, publiek. Dus dat zal straks hier ook gaan gebeuren. Ik zei het al. Die Nederlandse vrouwen op de eerste rij. Pat McQuaid, de grote baas van de Wielerunie van de UCI, staat daar uh, ook op de streep. Die praat nog even wat met uh, de Amerikaanse vrouwen. Allemaal regenjasjes aan trouwens, die Amerikanen. Dus uh, die zijn uh, blijkbaar op het ergste voorbereid onderweg. Nou, we gaan het zien zo. Hè? De weg is nat. Buckingham Palace ligt inderdaad recht voor ons. Daar moeten ze linksaf. En dan uh, kunnen ze op weg naar Box Hill. Linksaf en dan de derde ja, rotonde. Geen top-tom hè? Uh, Linksom, ja. Okay, ah, Gerrit de Groot, die zit ergens onder zijn. Zaaltje met de apparatuur. Ja. Bij het dak. Ja, kom, kom er nu even onder vandaan. De regen zet niet echt door. Het is nog iets meer dan een drizzel, maar als je naar de lucht kijkt, dan verwacht je zo direct een geweldige hoosbui. De klok is hiermee doogeloos, 13 minuten en 21 seconden nog te spelen. Nederland tegen België en Nederland leidt nog steeds met 2-0. En die regen maakt de sticks nat, de handen nat en dan ga je steeds minder kwaliteit zien in het spel van de Nederlandse speelsters, want ze zijn technisch kwalitatief natuurlijk een stuk beter dan die Belgische vrouwen. En ze proberen elkaar dan ook wat, wat kort, op de korte afstanden aan te spelen, in balbezit blijven. Dan kan in ieder geval de Belgische aanval niet profiteren. Maar Gerard, in zijn de algemeenheid. de voetballers hier hebben graag dat het gras nat is. want dan loopt die bal beter. Hoe zit het met de hokkienjes dan? Ja, de, de, het kunstgras wordt al uh, nat gespoten van tevoren. want dan rolt de bal veel beter. En. Uh, het, het, het is dus gewoon nat. Het wordt alleen nu nog steeds natter. En dan zie je een soort waterfilm ontstaan. Als je de bal uh, vooruit speelt. Of naar je tegenstander. Uh, of dat naar je medespeler speelt. En dan gaat het langzamer. Dan heb je kans dat die bal blijft uh, liggen. Dat die niet zo snel meer is. Dus daarom uh, combineren ze... Kort, Zodat er geen risico is dat die bal onderweg in een plasje blijft liggen. Omdat het veld niet al het water dat hier valt in één keer kan verwerken. Maar kunstgras moet gewoon nat gespoten zijn. Want anders wordt het te gevaarlijk voor brandwonden. En dan blijft je voet staan of dan verdraai je je knie of dat soort dingen. Dus het, het veld wordt nu alleen nog maar wat, wat glibberiger. De stik wordt glibberiger, de handen worden natter. En dan krijg je ja, af en toe een beetje toevalshockey ook. En toevalshockey is altijd in het voordeel van de mindere ploegen, dat is, dat is duidelijk. Keert de groot. Maar, België, ja, wilde je nog wat? Nou ja, ik, op het moment dat ik jou wat, wat probeerde uit te leggen... valt er een strafcorner voor Nederland? Misschien dat we hem mee kunnen pakken, ja, dat het de, de 3-0 wordt. En we gaan eens kijken wat dat uh, gaat uh, opleveren. Die strafcorner uh, voor Nederland... Uh, Naomi van As schuift hem aan. En wordt ingeschoten door Eva de Goeie. En gaat via een voet van een van de Belgische verdedigers. daar gaat de vermoeidheid gaat daar duidelijk meespreken in die defensie. Gaat hij langs, langs het doel van België. Maar levert wel opnieuw een strafcorner op. Een strafcorner zonder dat Maatje Paume in het veld is. Die staat aan de kant. Die wordt even gewisseld. En zal het moeten worden opgelost door Kaja van Maasakker of Eva de Goede. Kaia van Maasakker, zij is in de ploeg gekomen in de laatste 16 nadat dat. Willemijn Bos afgelopen week is uitgevallen. En dat is dan de vijfde strafcorner voor Nederland. Van Mazakker scoort daarmee. Kaya Van Mazakker scoort de 3-0 voor Nederland. Nu is er natuurlijk helemaal niets meer aan de hand bij de wedstrijd. Nederland tegen België nog iets meer dan 10 minuten te spelen. Nederland leidt met 3-0 dankzij Kaya Van Mazakker. Die haar ja, ja, onverwacht eigenlijk op dit moment in de Nederlandse ploeg staat. Zij werd pas afgelopen ja, vrijdag gevraagd en aangewezen om Willemijn Bos te vervangen. Zij zijn een van die twee speelsters, was zij, die buiten die 16 nog mee mogen naar Londen. Dat vindt het IOC goed. Twee speelsters blijven dan als stand-by staan, als er blessures zijn, kunnen die in de ploeg komen in de laatste 16. En zij speelt hier dus in de basis voor Nederland. Scoorde de 3-0 met nog te spelen precies 10 minuten. En dat betekent dat Nederland natuurlijk hier van België heel, heel eenvoudig en makkelijk gaat winnen. Nu gaat ook Maatje Paumer weer het veld in. Dus Ze was er niet bij. Toen die strafcorner, die vijfde voor Nederland, uh, werd uh, aangewezen en Nederland uh, de 3-0 scoorde, dit keer via Kaia van Mazakker uh, van uh, SCAC. Zij is een van de strafcorner specialisten in de Nederlandse competitie. En dat werd dus ook hier in, uh, in Londen in die openingswedstrijd uh, van het uh, Olympisch toernooi werd dat gehonoreerd. Kaia van Mazakker dus 3-0 voor Nederland, twee treffers van Kim Lammers in de eerste helft en kort na rust. En Nederland gaat dan uiteindelijk toch nog, ja afgetekend kan ik bij Bijna niet zeggen, Want daarvoor ging het in die eerste 35 minuten veel en veel te moeizaam voor de rust. Het was maar een magere 1-0 bij de rust. Maar Nederland gaat dan wel natuurlijk die wedstrijd tegen België winnen. Dat had iedereen natuurlijk verwacht. Nog te spelen, 9 minuten en 15 seconden. Nederland leidt met 3-0 en het blijft hier gewoon regenen. Geen veld. Ja, de lucht zou je zeggen voor het Neon al, Behalve dan wat er boven hen hangt. En datzelfde geldt voor de wielrenners. Die gaan zo meteen van start. De vrouwen. Er wordt eh, over nou, 2,5 minuten geschoten in Buckingham Palace. Eh, geen paniek, want dan worden de vrouwen gewoon uit alle macht eh, verzocht om te vertrekken. Richting Box Hill. Daar gaan ze één keer overheen. En dan daarna nog een keer. En dan is te hopen dat Marianne Vos uiteindelijk als eerste over de eindstreep komt. En dan hebben we nog zeilen? Beachvolleybal, Badminton. Tennis, heren, dubbelspel. Het gaat maar door Genoeg. die radio in het sportzomer. Zometeen Jury van den Berg in samenwerking ja. met Jack van Gelder. Jury. Goedemorgen. Welcome to London. De Flying Dutchmen gaat omhoog. Dubbelstal tot dubbelstroef met een De Spanning was behoorlijk hoog. Komt er wel naast, maar niet overheen. Nee, Nederland is de titel kwijt. Het wordt zilver voor Nederland. Zilver is mooi, uh, maar natuurlijk ik Baal, ja. Ik ging gewoon zo dood op het eind. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. De Olympische Spelen op Radio 1. Live vanuit het Holland House met wedstrijdverslagen, nieuws en achtergronden. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. De mix van nieuws en sport op Radio 1.